Want je Psalm 103, vers 8 zegt, liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig, hij blijft geduldig. Groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten, niet eeuwig duurt zijn toren, nee. Hij straft ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Maar zoals, zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Wow. In de, het boekvertaling, en daar schrijft David deze woorden, hè, die, die hier geschreven staan. Hij straft ons niet in onze zonde, hij vergeld ons niet in onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. En dan zegt het boek, hij behandelt ons niet naar wat we door onze zonde verdienen... Maar hij stelt het goede, hij stelt zijn genade, hij stelt zijn trouw tegenover onze tekortkomingen. Lieve mensen, deze tekst is het hart van God. Ik geloof niet dat er een ander tekst in het Oude Testament is die zo het hart van God vertegenwoordigt. Die zo laat zien wat Gods hart voor ons is. Dat is niet te geloven, deze tekst, dat meen ik echt. Deze tekst is zo mooi. En wie heeft deze tekst geschreven? Deze tekst is geschreven door een overspelige, een moordenaar. Een slechte echtgenoot, een slechte vader en een slecht leider voor zijn land. Koning David. Koning David. Als er één iemand besefte dat God genadig was en trouw was, dan was het Koning David wel. Dan was het Koning David wel. In het Davids leven zien we hoe God omgaat met mensen zoals ons. Mensen die het verknald hebben. Mensen die mislukt zijn. Mensen die van alles hebben meegemaakt. Maar hij blijft een God van trouw. Hij blijft een God van trouw. Hij wil ons brengen in die geweldige, hoopvolle toekomst. Jeremia 29. Ja, Hij wil ons die hoopvolle toekomst geven. Hij wil ons geluk geven. Die tekst komt straks ongetwijfeld weer terug. Want die laat me niet meer los. Nou, Jezus kwam met die boodschap naar deze aarde. Een boodschap van genade en van herstel. Zijn missie was om mensen die verkeerde keuzes gemaakt hadden in hun leven... die grote fouten hadden gemaakt... mensen die kapotgeslagen waren... mensen die afgewezen waren... die verdrietig waren... die zich hopeloos voelden... hij kwam om mensen weer hoop te geven. Dat was de boodschap van Jezus. En in Lucas Evangelie kunnen we zien dat, dat Jezus zijn eerste preek houdt... zijn eerste verkondiging houdt... als hij 30 jaar oud is en wat zegt hij daar... dan geeft hij de kern weer van wat hij kwam doen. Hij zegt, de geest van de Heer is op mij... Hij heeft mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen, zullen we het even allemaal hardop zeggen, om arme mensen goed nieuws te brengen. Wow. Goed nieuws staat daar, daar. Hij kwam om goed nieuws te brengen. Dat moet je vasthouden. Geen ander nieuws dan goed nieuws. Jezus kwam om goed nieuws te brengen. En dan, dan, dan, dan drukt hij uit wat het goed nieuws is. Hij zegt: Hij heeft me gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien. Dat onderdrukte zullen worden bevrijd. En dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Zullen we het met elkaar lezen, dat laatste zinnetje? En dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Dat is de boodschap die Jezus kwam brengen. Geen andere, hij had geen andere boodschap. Dit is zo klip en klaar. Jezus kwam met deze boodschap. De tijd van Gods genade is aangebroken. Jezus zei tegen een wereld die in zonde leefde. Tegen een wereld die het verknald had door Zonde. Tegen een wereld die vol was van leugenaars, uitbuiters, bedriegers, overspeligen en moordenaars. Hij zei, de tijd van Gods genade is aangebroken. Hij zei niet, de tijd van Gods oordeel is aangebroken. Dat heeft hij niet gezegd. En er was alle reden om een oordeel te vellen over deze aarde. Er was alle reden toe. Maar deze God... Die zich openbaart in Jezus Christus. Die zegt, ik ben maar voor één ding naar deze aarde gekomen. Niet om te oordelen of te veroordelen. Maar ik ben gekomen om aan te kondigen dat de tijd van Gods genade is aangebroken. Amen. Dit is zo geweldig. Dit is zo geweldig, lieve mensen. Ik hoop dat u me kan blijven volgen deze ochtend. Het is wat studieachtig. Maar ik ben gepassioneerd over deze preek. Deze preek druipt van genade. Jezus zei, er is weer hoop voor slechte mensen, voor misdadigers, voor bedriegers. Jezus zei, er is weer hoop voor kapotgeslagen, afgewezen, hopeloze mensen. Jezus zei, in wezen wat Jeremia zei, mijn plan met jullie staat vast. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Maar hij zei dat niet alleen, hij bracht het in praktijk Jezus. Hij leefde dit uit, Jezus leefde maar voor één ding. Hij had maar één missie, Gods liefdevolle hart aan mensen laten zien. Jezus bracht het evangelie, het evangelie dat betekent het goede of blijde nieuws. Dat kwam hij brengen. Hij kwam het evangelie brengen, niets anders. Het blijde goede nieuws. En wat was dat goede nieuws? Dat goede nieuws was, de tijd van Gods genade is aangebroken. Jezus stroomde over van genade. Hij kon het niet binnenhouden. Er was, was gewoon een rivier van genade in zijn leven die uit hem stroomde. Daarom zegt Johannes ook, immers uit zijn volheid hebben we alle ontvangen zelfs genade op genade. Niet alleen maar genade, nee, genade op genade. Met andere woorden, een overvloed aan genade is openbaar gekomen door Jezus Christus. Want de wet is door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid... ...zijn door Jezus Christus gekomen. Jezus predikte niet de wet van Mozes... ...maar de overloed van Gods genade. Amen. Het is goed om je bewust te zijn dat de wet tijdelijk was. Maar de genade is eeuwig. Dat zijn woorden uit de schrift. Gelaten 3 vers 24. De wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. De wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Ja? Jezus heeft de wet vervuld... En we hoeven niet meer die wet te volbrengen. We kunnen die wet ook niet volbrengen. Maar Jezus zegt, de tijd van genade is nu aangebroken. Is die ook opgevallen dat, dat er staat... de wet is gegeven, maar genade en waarheid is gekomen. De wet is gegeven, maar genade en waarheid is gekomen. Met andere woorden, genade en waarheid is een persoon. Ja, dat is een persoon. Die persoon is Jezus. Jezus is de personificatie van Gods genade. Jezus laat zien... Wat het betekent dat als God zegt, ik ben een God van trouw, ik ben een God van goede tieren, ik ben een God van genade. Als een persoon. Als we Jezus prediken, dan prediken we dus genade. Amen. En geen oordeel. Jezus zegt in Johannes 8, vers 36, de waarheid zal ons vrijmaken. Nou lieve mensen, genade is de waarheid die je vrijmaakt en niet de wet van Mozes. Genade is de waarheid. Waarheid is Genade. Die twee die kunnen niet zonder elkaar. Die twee zijn, zou ik zeggen, bijna synonyme van elkaar. Ja? Genade is waarheid en waarheid is genade. En jij zegt, die waarheid, die genade... die zal je werkelijk vrijmaken. Gods genade is de kracht die overwinning geeft over zonde. Zodat je vrijkomt van de zonde. Als Gods genade werkelijk het hart van mensen raakt... dan leidt het uiteindelijk altijd tot een radicaal veranderd leven. Weet je dat? Dat kan niet anders. Je kunt niet genoeg genade geven... Want die genade leidt tot een radicale omkeer. Dat is opnieuw, dat is wat de schrift zegt. Ja, Romeinen 1 vers 4 zegt, weet je niet dat het zijn goedheid is die u tot inkeer brengt, die u tot bekering leidt. Het is Gods genade ja? die maar één verlangen ons geeft. Oh, als die God zo genade voor mij is, dan wil ik maar één ding doen. Hem wil ik volgen, hem wil ik gehoorzamen, hem wil ik liefhebben. Zijn weg wil ik gaan. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Als je de Gods genade gegrepen bent, wil je maar één ding achter God aangaan. En Jezus kwam om die waarheid van genade te brengen. Nergens in de evangelie zie je dat Jezus mensen veroordeelt. Of wijst op het feit dat ze niet volgens de wet van Mozes leefden. Hij zei niet tegen de Samaritaanse vrouw, wat heb jij een immoreel leven achter de rug, zeg. jongen, jonge, jongen, jongen, Dit is je vijfde man al. Je weet toch dat de, dat de schrift zegt, je zult niet echt breken. Je kent toch het zesde gebod van de wet van Mozes. je wat ben jij een slechte vrouw. Deed Jezus dat? Nee. Jezus kwam met genade naar deze vrouw toe. En genade veranderde haar leven. En niet de wet. De wet verandert niet je leven. Genade verandert je leven. En sommige mensen, Jan, ja, dat is niet helemaal waar. Want Jezus kon toch ook behoorlijk heftig prediken. Hij kon tekeer gaan in zijn Ja, maar tegen wie ging het tekeer? Tegen genade rovers. Jezus ging maar tekeer tegen één soort mensen. ja. Dat was genaderovers tegen fariseers. Ja, Genaderovers die andere mensen dat juk van de wet wilden opleggen. Daar ging hij tegen te keren. Oh, dan werd hij boos. En we zullen straks zien dat er nog meer mensen boos worden als genade geroofd wordt. We mogen genade nooit laten roven. Genaderovers brengen angst, brengen schuldgevoel, brengen schaamte, brengen veroordeling. willen allerlei regels brengen. Maar mensen die genade betonen, ja, die brengen een klimaat van vrijheid, van spontaniteit, van creativiteit en van blijdschap. Nou, als je leest wat Jezus zegt over die farizeeën, over die genaderovers, wat zegt hij? Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die op de schouders van mensen. Ja, Jezus zegt, no way, ja, ik breng een boodschap van genade en ook zijn volgelingen brachten diezelfde boodschap van genade. Hij gaf ze ook die opdracht... Als je een discipel uitzet, wat zegt hij dan? Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel wat bekend? Het goede nieuws. En wat is het goede nieuws? De tijd van genade is aangebroken. De tijd van genade is aangebroken. En, en, en, en jij zegt in Matthäus 24, dan zegt hij die boodschap van het evangelie. Die boodschap van genade, ja, die moet over de hele aarde moet die gebracht worden. En dan pas zal het einde gekomen zijn, zegt hij. Als wij werkelijk die boodschap van genade hebben gebracht... Die boodschap van een God die trouw is, die liefdevol is. En wat zien we in de voetsporen van Jezus? Zien we zijn discipelen die zelf de genadeboodschap brengen. Paulus zegt, ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Als ik mijn leven staak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En wat is die opdracht? Verschijnt die? Opletten, wakker worden getuigen van het evangelie van Gods genade. Wow, is zo'n mooie tekst, hè? Vind je niet? Ja, toen ik ermee bezig was, ja, ik vond het heel mooi toen ik het las. Denk ik, oh, het staat er zo duidelijk. Hij zegt, dit is de boodschap die ik breng. Getuigen van het evangelie van Gods genade. Niets anders staat er. Er wordt niks aan toegevoegd. Hij zegt, dit is de boodschap die ik kon brengen. Op een andere plaats staat er over Paulus het volgende. Toen Paulus en Barnabas de synagoge verlieten, werd hun gevraagd de volgende sabbat terug te komen en weer over Jezus te spreken. Wow! Ja, hij was ergens geweest en had gesproken over Jezus. Oh, daar willen we meer over horen. Waarom willen ze meer over Jezus horen? Omdat als je over Jezus predikt, dan predik je over de genade. Want we hebben gehoord, Jezus is de personificatie van genade. Ze hadden Jezus gehoord, ze hadden genade gehoord. En als je dat niet wil geloven, moet je maar een vers verder lezen. Dus dit staat in vers 42. En als je één vers verder leest, wat staat er dan? Paulus en Barnabas spoorden hen aan te blijven vertrouwen, Rob, Op de genade van God. Hij zegt, blijf vertrouwen op de genade van God. Laat er niets aan worden toegevoegd. Maar dat vinden we zo moeilijk. Op de een of andere manier vinden wij het heel moeilijk... om vanuit genade te leven en die genadeboodschap werkelijk te accepteren. Dat vinden we moeilijk. Waarom? Ja, we houden van veiligheid... En daarom hebben we regeltjes, want regeltjes geeft ons veiligheid, geeft ons veilige kaders. Ik wil weten wat ik wel en niet mag en wel of niet moet. Ja, dat vinden we veilig. Genade vinden we eng. Want genade kan leiden, Jan, tot bandeloosheid. Besef je dat? Nee, echte genade leidt nooit tot bandeloosheid. Maar leidt tot de vrijheid in Christus. Er zijn mensen die zijn bang voor die willen... Dat was in de eerste gemeente ook zo. Weet je dat? In handelingen 15 lees je een, een, een geweldige discussie. Man, er was vuur in die samenkomst. Dat was zo heftig. Ja? Paulus en Petrus tegen een... en tegen een andere groep christenen. Dat was een heftige vergadering hoor. Zo'n oud heb ik nog nooit meegemaakt. Ze stonden tegen op, jongen. Ze waren aan het reden twisten met elkaar. En waarom? De genade stond onder druk. Dat was er aan de hand. Want de christenen uit de joden... Die zeiden tegen de christenen uit de heidenen: jullie moeten je ook laten besnijden. En jullie moeten ook de wet van Mozes houden. Ja, het is niet voldoende om alleen maar Jezus aan te nemen. Nee, dan moet je wel in je leven laten zien dat je een echte christen bent door de Joodse wetten te houden. Dat is wat ze zeiden. Ho, en dan, en, en dan komt Paulus in het geweer. Dan staat Petrus op. Die zeiden, ho, de boodschap van genade komt in gevaar. Ja, maar dit is niet de bedoeling. Dit is niet wat God bedoelde. Ja, niet, het, niet het tijdperk van de wet is aangebroken, nee, de tijd van Gods genade is aangebroken. En, en, en, en er ontstaat een discussie. En dan, en dan zegt Petrus op een bepaald waarom, zegt hij tegen de mensen, waarom willen jullie het beter weten dan God? Verhandelingen 15 vers 10. Door deze nieuwe christenen, zie je dat, door deze nieuwe christenen een juk op de schouders te leggen, dat voor ons en onze voorouders al te zwaar was. Waarom doe je dat? Wij geloven, immers, wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered worden hoe? Door de genade van onze Heer Jezus Christus. Zullen we even die laatste zin hardop voorlezen met elkaar, dan gaan we. Wij geloven immers op dezelfde wijze als zij gered worden door de genade van de Heer Jezus. En er staat niet en nog wat dingen. Toch? Ja, maar Jan, ja, alles wel, maar. Jezus predikte ook bekering hoor. Dat bedoel, zijn eerste woorden waren: Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is aangebroken. Dus je hebt het niet helemaal goed, hij predikte bekering. Ja, maar jij leest dat vanuit jouw referentiekader, vanuit jouw paradigma. Jij leest dat zoals jij misschien bepaalde dingen leest. Jij leest dat alsof Jezus: Hé, hey, bekeer je, zondaar! Draai om! Je gaat naar de hel, naar de verdoemenis! Is dat zo? Moet je dat zo lezen? Dat hebben we zo ingevuld. Maar als je kijkt naar Jezus leven, dan heeft hij heel wat anders gedaan. Hij zag mensen die niet in de weg van God gingen. Hij zag mensen ja, die, die, die, die volgens het plan van Satan hun weg gingen. En dan heb je in de toekomst van ongeluk en een hopeloze toekomst uiteindelijk. En dat zag hij gebeuren. En wat deed hij? Hij zei tegen mensen, draai je om. Draai je om van deze weg. Deze weg, dat is een heilloze weg. Deze, je denkt dat hij geluk brengt, hij brengt alleen maar ongeluk. En vanuit compassie en barmhartigheid trekt hij die mensen als het ware terug en zegt... ...joh, kom, kom, ik heb een veel mooiere weg. Kom. En weet je wie die weg is? Die weg ben ik. Je zegt, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. Als je mijn voetstappen stapt, als je mij volgt, als je mijn weg gaat... ...dan kom je in een weg terecht. Wauw, man. Van geluk en een hoopvolle toekomst. Dat is wat Jezus zei. Het was geen oproep vanuit oordeel, bekeer je. Het was een oproep vanuit bewogenheid. Kom naar mij toe. Ja, als hij keek naar al die mensen, wat zegt hij dan? Hij zag ze als schapen die zonder herden waren. Die verloren rondliepen, die verkeerde wegen hadden gekozen. Hij zag ze niet als, als, als smerige zondaars. En hij roept ze terug en zegt, kom naar mij. En dat deed hij vanuit zijn genade. Het evangelie is zo simpel, vind je niet? We maken het soms zo complex. Het evangelie staat eigenlijk in noten erop in Johannes 3 vers 16. Dat is het hele evangelie. En dat ga ik je nu uitleggen, zodat je het voortaan precies weet. Dit is alles wat wij mensen moeten brengen. Niet meer en niet minder. Ja? Wat moet de ongelovigen horen? Dit. Want God had de wereld lief, zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... ...opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat staat hier? Waar begint het mee? Hier staat dat God de wereld lief heeft. Dat hij daarom zijn zoon. Er staat niet. En God was boos op de wereld. God was het zat met het stelletje zondaars daar. Ja, er staat niet dat hij zijn zoon zond om te oordelen. Nee, er staat. Want God had de wereld lief. Ja? Er staat niet. God, God is niet boos op de wereld. Nee, hij heeft de wereld lief. Dat is de boodschap die deze wereld nodig heeft. God houdt van je. God houdt van je. Die boodschap moeten we uitdragen in alles wat we, wat we kunnen met elkaar. God houdt van je. En het tweede wat er staat, hij gaf zijn zoon voor jou. Dat is de blijde boodschap. Simpel hè? Dus wat moeten we doen om, om niet-christen het koninkrijk van God binnen te krijgen? Moeten ze wijzen op de wet van Mozes? Moeten we wijzen op de hel? Moeten we wijzen, joh, pas op, want je komt in een oordeel. Als je zou doen, wij moeten maar één doen. We moeten ze zeggen, joh, God houdt van je. En hij houdt zoveel van je, dat hij bereid is om zijn eigen zoon voor jou te geven. Wauw, dat is alles. Dat is, dat is de evangelie. Niet meer en niet minder. Dat is de evangelie van Jezus Christus. Tegen mensen zeggen, de tijd voor Gods genade is aangebroken. Ik zie de weg die je nu gaat, man, die, die leidt tot ongeluk. Die leidt tot, hoop, leidt tot hopeloosheid. Dit, dit, zo kom je niet op je bestemming die God voor je heeft. Maar God houdt van je. Hij gaf zijn zoon voor jou. En dan vervolgens... oh ja, ik, ik, ik, dat las ik vanochtend nog. Ik was, ik was er zo mee bezig. Vanochtend las ik nog even. Hè, dus, dus over die liefde van God. Als Zacharias met zijn kind Johannes in zijn handen staat. Dan begint hij te profiteren over Johannes, hè? dat weet je hè. En dan zegt hij wat Johannes gaat doen. Dan zegt hij, jij zult hen vertellen... dat ze gered kunnen worden door de vergeving van hun zonde. En dan komt het. Want het hart van onze God loopt over van liefde en genade. Wauw. Zegt Johannes, jij zult de weg bereiden... voor het feit dat er een God is, wiens hart... ...overloopt van liefde. Het Engels zegt, tender mercy. En dan gaat hij verder, een hemels licht zal op ons schijnen... ...dat de mensen die in het donker en in de schaduw van de dood zitten... ...weer kunnen zien en wijze op de weg van vrede kunnen brengen. Ja? Weg van die andere weg, die leidt naar verkeerde dingen... ...die leidt naar een ongelukkig leven. We kunnen ze brengen op de weg van vrede, op de weg van God. Hoe? Door de boodschap van genade. Nou, wat moet die mens nou doen... He, wij zeggen tegen ze, joh, God houdt van je. Hij stond ze zo. Wat, wat moeten die mensen doen? Aan voorwaarden voldoen? Naar nou, de kerk gaan. Bijbel lezen. Zich laten besnijden. En de wet van Mozes houden. Nou, ik ben blij dat ik me niet over hoef laten besnijden. Dan zou de kerk helemaal vol met vrouwen zitten. De tien geboden houden. Wat moeten mensen doen? Opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We hoeven er één ding te doen. Ja? Wat, wat moet ik doen? Ja, om die liefdevolle God, die zijn zoon zond, om, om, daar, hè, om daarbij te horen. Je hoeft maar één ding te doen: te vertrouwen, te geloven. Dat is alles wat je hoeft te doen. Je hoeft geen, geen diepe toewijding te maken. Je hoeft niks te geven. Je, hoeft, je mag iets ontvangen. Het evangelie is iets om te ontvangen en niet om iets te geven. Begrijp je dat of niet? Sommige mensen vinden het moeilijk. Als je genade brengt, vinden sommige mensen het moeilijk. Ja, gaan we erg ver, Jan. Daarom lees ik ook heel veel Bijbelteksten. Dat staat allemaal wel in de Bijbel. Tenminste, in mijn Bijbel wel. Nou heb ik de NBV, Ik weet niet welke vertaling jullie hebben, maar... Het staat er wel. Gods genade is zo groot. God houdt van je. Hij is zijn zoon. Wat moet ik doen? Geloven. Is dat alles? Ja. Geloven. En dan moeten wij het vertrouwen hebben... dat als mensen worden gegrepen door Gods genade... en hem gaan geloven... dat God zijn weg met hen gaat. Dat God zijn weg met hen gaat. Ja? En er niet omheen staan... En gelijk, maar dit mag je niet, en dat mag je niet. En dit is fout, en dat is verkeerd. Wat, hè, wat doe je als mensen binnenkomen in de koning? God die doet maar één ding, liefhebben, liefhebben, liefhebben. Eten geven, liefhebben, eten geven, liefhebben. Ja, en dan groeien ze op. En natuurlijk de komende, hè, ik zeg, nou, joh, je kan beter dit doen, zus doen. Maar geen regels, geen wetten. Weet je, als Gods genade mensen grijpt. Er was niemand die tegen mij zei, toen ik de kwam... Jan, je moet stoppen met roken. Jan, je moet stoppen met drinken. Jan, je moet die verkeerde platen de deur uitgooien. Jan, je moet de verkeerde boeken. Niemand heeft dat tegen mij gezegd. Ook Mijn Rijken niet. Niemand. En Mijn Rijken zat in de kerk waar mensen rookten, dronken werden. Uh, allerlei occulte dingen deden en dan magnetiseurs gingen. Dus Mijn Rijken had ook niet geleerd dat soort dingen. Ze heeft niks tegen me gezegd. Ik was gegrepen waardoor door de genade van God. Ik wilde met één ding: ik wilde God volgen. En als je God wil volgen, dan komt de Heilige Geest in je leven en laat je zien bepaalde dingen. Ja, ik begon uit mezelf opeens mijn platencollectie te pakken. Ik denk, hé, hey, dit lijkt me niet helemaal tof, verkeerd. Dit ook niet. Nou, dit, ja, nou, dit, kan het nou wel of niet? Wat? Toen dacht ik op een bepaald moment, het heeft allemaal te maken met oud leven, die hele handel vroom, weggegooid. Nu heb ik weer cd's van groepen die ik vroeger heb weggegooid. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. <lacht> maar het had te maken met een leven waar ik niet meer in, mee in wilde begeven. Niemand zei dat tegen mij, Niemand. Ik ging mijn boekenkast in. Ik gooide al mijn. Ik had wat alcohol in de keuken staan. Al die, die dure flessen vodka en die wijn. En ik heb ze allemaal weggespoeld. Waarom? Ik had een drank verleden. Ik wilde er niets meer mee te maken hebben. Niemand zei dat tegen mij. Ik ben even, ik ben even heel open. Ik had een seksueel onrein leven. Ik bevredigde mezelf minimaal drie keer per dag. Ja, ik kon niet zonder. Ik moest mezelf bevredigen. Ik was door bekeken gekomen. Ik heb mezelf nooit meer bevredigd. Nooit meer. God had mijn leven aangeraakt. En als Gods genade je leven aanraakt... Wow. Als wij Gods genadeboodschap echt zuiver goed brengen... dan gaan we radicale bekeringen zien. En niet door de wet te prediken. Nee, door juist de genade te brengen. Dat gaat mensen veranderen. Wauw. Dan gaat de kerk vol zitten. Ik hoop dat ik deze kerk vol komt te zitten met zondaars, U ook? Misschien ben jij wel de grootste zondag. Ja. God had de wereld zo lief. God is liefde. Hij houdt van je. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Hij gaf zijn enige moederzoon voor jou. Wat moet jij doen? Geloof in hem. En wat is het resultaat? Je zult eeuwig leven hebben. Nou heeft iedereen natuurlijk eeuwig leven. Dat begrijp je. Iedereen heeft eeuwig leven. Wist je dat? Iedereen heeft eeuwig leven. Alleen de plek waar je eeuwig leven doorbrengt is niet voor iedereen hetzelfde. Maar God wil je niet he, uiteindelijk in de hel brengen, want er bestaat wel een hel, er is een hel, oh zeker. Maar dat wil God je niet hebben, die is bestemd voor de duivelense trawanten. Alleen als wij niet voor God kiezen, als wij niet kiezen voor die genadeboodschap, dan komen we zelf in die hel terecht. En God wil graag dat we de eeuwigheid bij hem doorbrengen. En dan moeten we Jezus aannemen, uiteindelijk. En dan krijgen we zomaar gratis voor niks, eeuwig leven in zijn tegenwoordigheid. Nou, dat is de boodschap die Jezus bracht. Jezus zegt, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. Waarom gaan mensen verloren? Omdat ze de verkeerde weg zijn ingeslagen. En Jezus zoekt ze op. Hij loopt niet te roepen, je gaat de verkeerde weg, zonder. Je mag geen abortus plegen. Je mag geen euthanasie plegen. Je mag niet hoereren. Dat deed hij niet. Hij ging naar die mensen toe. Hij zei, ik zie dat je dorst hebt. Ik zie dat je honger hebt. Maar je probeert je dorst te lessen op een verkeerde manier. Ik bied je mijn leven aan. Ik ben de beste dorstlesser die er is. Ja? Ik bied je mijn genade aan. Dat is, dat is wat Jezus deed. Als Jezus mensen ontmoette die verkeerde dingen deden, dan zag hij de dorst in hun leven. Filientie schrijft in zijn boek, genade, wat een wonder, het volgende. Ik probeer mij... Deze geest van Jezus te herinneren als ik iemand ontmoet met wie ik het in moreel opzicht niet eens ben. Dit moet iemand zijn die erg gedorst heeft, zeg ik dan tegen mezelf. Ik sprak eens met de priester Henry Nouwen die net uit San Francisco was teruggekeerd. Hij had verschillende centra bezocht waar aids patiënten geholpen werden en hij was diep ontroerd over hun trieste verhalen. Ze verlangen zo hevig naar liefde dat het hen letterlijk dood, zei hij. Hij zag hen als dorstige mensen die naar het verkeerde soort water smachten. Dat is de boodschap van Jezus. Geen veroordeling, maar juist bewoogheid. Je drinkt, maar je drinkt uit de verkeerde bron. Kom bij mij. Ja, dat was de reden waarom Jezus naar deze aarde kwam. Daar was hij, op hij was gefocust op mensen. Zijn hart was vol mensen. Zijn hart had maar één ding, ik wil mensen redden. Ik wil mensen laten zien, die de boodschap van het evangelie. Ik wil laten zien dat er een God van genade is zodat ze die genade kunnen grijpen. Jezus weerspiegelde op die manier het hart van de Vader zoals geen ander. Hij wist zijn missie. Hij had zich toegewijd aan zijn missie. Hij was bereid om te sterven voor zijn missie. Ja, dat heeft hij ook gedaan daadwerkelijk. Dat was alleen maar om te laten zien. Wil je nou nog niet geloven? Ja, hoeveel God van je houdt. En daarom stierven wij. Dat, dat was het het, het, het, het, het. het bewijs uiteindelijk. God hoefde het niet te bewijzen, maar dat was voor mij, dat is voor mij het bewijs. ...dat God van ons houdt. Toen wij nog zondaren waren... ...was hij bereid om zijn zoon voor ons te geven. Dat is wat. Dat is wat. Die Jezus mogen wij ook verkondigen. Paulus zegt hetzelfde, ik heb het al voorgelezen. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven. Hij zegt, mijn leven, dat telt allemaal niet meer. Als ik maar mijn levenstaak kan voltooien... ...en de opdracht uitvoeren die ik van de Jezus ontvangen heb... ...getuigen waarvan opnieuw van het evangelie van Gods genade... Gloven wij ook dat het kennen van Jezus Christus de beste en enige manier van leven is? Geloven wij ook dat mensen alleen maar een hoopvolle toekomst en geluk kunnen ontvangen door die weg van Jezus te gaan? Zo ja, dan moeten wij er alles aan doen om andere mensen op die weg van God te brengen. Hoe? Door ze te wijzen op een zonde, door ze te wijzen op verkeerd gedrag. Nee, door ze wijzen te wijzen op de enorme genade van God. En genade heeft een risico, opnieuw, dat besef ik. Genade heeft een risico. Maar we moeten bereid zijn om het risico te lopen. Zoals Jezus ook het risico liep om een genadeboodschap te geven. Paulus drijfveer om die boodschap te brengen was liefde. Hij schrijft dan ook, wat ons drijft is de liefde van Christus. Dus de brandende liefde, hij was zelf gegrepen door Gods genade, door Gods geliefde. Hij zegt, die genade, die liefde die mijn hart heeft geraakt, dat is mijn drijfveer. En die was zo sterk dat hij er alles voor over had om die boodschap te brengen. Ik kreeg een poosje terug, een mailtje van een bevriend voorganger. En die had gewoon onder zijn mail standaard staan, hè, dus niet zo aan mij gericht specifiek, maar dat had hij gewoon altijd onder zijn mail staan, het volgende. Hij zei, stel je voor, stel je voor dat je elk moment van je bestaan, bij elke hartslag, ademtocht en hersengolf, je je bewust zou zijn van Gods oneindig overweldigend vuur van liefde voor jou. Moet je even bij stilstaan. Stel je voor dat je elk moment van je bestaan, bij elke hartslag, ademtocht en hersengolf, je bewust zou zijn van Gods oneindige, overweldigende vuur van liefde voor jou. Dan gaat het verder. Je die liefde doorgeven aan God in de eerste plaats. Die liefde teruggeven aan God. Aan jezelf en één voor één aan de mensen om je heen. Die mensen op een beurt weer Gods liefde zouden doorgeven. Dat is toch een droomwaard. Om voor te leven en te sterven. Mooi hè? Toch? Dat is toch een droom waard? Om voor te leven en te sterven. Dat is de missie die Jezus kwam brengen. Dat moet ook onze missie zijn. Ja? Dit is onze opdracht lieve mensen. Om Gods genade te laten zien aan een wereld die in zonde leeft. Ik wil nog een, een tekst met u lezen. Die staat in Colossense 1. En ik heb die tekst een keer, ik was aan het voorbereiden voor een kaderavond met de celleiders, en toen, toen strandde ik op die tekst. Ik dacht dat het vorig jaar november of zo was. En ik durf te zeggen dat ik, dat ik de Colossense brief is een van de brieven geweest die ik het meest in mijn leven heb gelezen. En de Filipense brief, Colossense gelaten, die kleine brieven van Paulus, die heb ik. Zo vaak gelezen. Het zijn brieven die je gewoon in, in, in, in, in één setting even kan lezen. Die lees je zo even, in een half uurtje, uurtje lees je het uit. Dus ik, ik, ik heb me waarschijnlijk honderden keren heb ik dat gelezen. Honderden keren. Colossense brief. Dus Ik vind het een heerlijke brief. En ik heb nog nooit dit gelezen toen in november, wat, wat, wat er stond eigenlijk. Wat zegt Paulus daar? Overal in de wereld draagt het vrucht. Nou wat, de zin daarvoor, dat zegt het evangelie. Het Evangelie. De blijde boodschap. De boodschap van genade. Ja? Die draagt vrucht. Dat is mooi. En die groeit. Ook bij u, zegt hij. Vanaf wanneer? Vanaf de dag dat u over Gods genade hoorde. Maar dan gaat het verder. Dat had, dat had ik nooit gelezen. Dit, dit, dit vond ik zo mooi. Wauw, heer, hoe is het mogelijk? Ik, ik, ik lees al 30 jaar in die Bijbel. 30 jaar. En steeds opnieuw lees ik dingen. Denk ik van, wauw, dit is. Ja, en dan komt het, wat zegt hij? En de ware betekenis ervan begreep. Wanneer was er groei in die gemeente? Wanneer kwam er vruchtbaarheid? Toen mensen niet alleen van die genade hadden gehoord, maar ook werkelijk de ware betekenis van Gods genade hadden begrepen. Waarom? Pas als je het echt begrijpt, dan leef je het ook uit. Dan ontstaat er in de gemeente ook een klimaat van die genade die God wil zien. En als dat klimaat van genade er is, dat is een voedingsbodem voor mensen om tot geloof te komen en op te groeien. Ja, dan krijg je groei en vruchtbaarheid, zegt Paulus. Als we werkelijk die genade hebben gegrepen. Ik vond, ik vond het zo mooi. Maar weten wij de ware betekenis van genade? Weet jij de ware betekenis van Ja, je kent de definitie, je kent ze ook. Genade is een gratis, onverdiende gunst van God... die wordt geschonken aan schuldige zondaars... die slechts veroordeling verdienen... Ik ken nog een definitie, Jan. God, genade is Gods liefde die betoond wordt aan liefdelozen. Ja. Genade is God die zijn hand reikt aan hen die tegen hem in opstand verkeren. Ja, heel mooi allemaal. Maar heb je werkelijk een openbaring ontvangen van wat het betekent dat God genadevol is? Weet je werkelijk wat het is? Soms moet je door dingen heen gaan om die genade van God werkelijk te, te kunnen grijpen. De betekenis ervan te kunnen doorgronden. Die genade van God. Want als we zelf niet gegrepen zijn door die genade, lieve mensen, we zullen geen genadebrenger zijn. We zullen genaderover zijn. Dat is een automatisme. Weet je dat? Als je zelf niet bewust bent hoe groot die genade voor jou is, dan zul je hè, op diezelfde manier met andere mensen omgaan. Dan zul je iemand zijn van veroordeling. God is genade. In de Amplified vertaling staat, die drukt het zomaar uit. You came to know the grace or undeserved favor of God in reality. Ja, jij bent bekend geworden met de genade, met de onverdiende gunst van God in, in, in reality. Dus je hebt het echt gegrepen. Deeply. Heel diep. Clearly. Duidelijk. En thoroughly. Diepgaand. Wil je nog meer woorden hebben? Becoming accurately. ...and intimately acquainted with it. Dus je bent, je bent voorkomen bekend, intiem... ...met die genade geworden. Als je echt erdoor geraakt bent... ...dan zou jij iemand zijn... ...die continu maar één ding doet... ...en dat is die genade brengen bij andere mensen. Dat gaat vanzelf. Iets in je is, is gekomen... ...Gods genade is in je eigen leven gekomen... ...je kan maar één ding doen... ...die genade kun je alleen maar uitdelen. Je kunt niet anders meer. Je kunt niet anders meer. Een mensen in je hart sluiten... Geen veroordeling. Geen oordeel. Geen wijzend vingertje. Geen kritiek. Geen geroddel. Genade. Genade. Genade. Genade. Dat is wat God zegt in zijn woord. Genade. Heb je het gegrepen? Die genade.